Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft een grote brand gewoed in een loods van een afvalverwerker. De brand in het westelijk havengebied begon in de loop van de avond en was na een aantal uur onder controle. In de loods lag een berg met afval die met schaufels uit elkaar werd gehaald. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Voormalig kroonprins Hamza van Jordanië zegt in een video dat hij onder huisarrest is geplaatst. Ook is hij kritisch over de machthebbers en het gebrek aan vrije meningsuiting in Jordanië. Gisteravond meldde staatspersbureau Petra dat er arrestaties zijn verricht in de kring rond koning Abdullah. Dat zou zijn gebeurd om veiligheidsredenen. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het onderzoek mogelijk te maken heeft met een samenzwering om het land te destabiliseren video Zegt de voormalig kroonprins dat hij niets verkeerds heeft gedaan. In Noord-Ierland was het gisteravond na de rellen van vrijdag opnieuw onrustig. In een stad ten noorden van Belfast werden onder meer auto's in brand gestoken. Vrijdag raakten 27 agenten gewond bij ongeregeldheden. In Belfast werden ze bekogeld met stenen, vuurwerk en putdeksels. Zeven mensen werden aangehouden. Op een hackersforum zijn gegevens van meer dan een half miljard Facebookgebruikers gezet, onder wie ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om onder meer telefoonnummers, namen, adressen en e-mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Begin dit jaar werden al gegevens uit de dataset online te koop aangeboden. Nu zijn ze dus allemaal openbaar gemaakt. Of de data al zijn misbruikt is onduidelijk. Het weer wisselen bewolkt, de temperatuur ligt rond een graad of 4. Overdag een mix van zon en wolken. Het blijft droog bij maximaal 10 graden. Vanaf morgen een stuk kouder en winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Ga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 We back.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 Up till January, and this is our place. We make the rules, and there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds? van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 I got a I'm <laughs> I'm all up in my so call your phone cause I can't get enough And I got work in the early, early in the morning